1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. CDA heeft verkiezingsnederlaag helemaal aan zichzelf te wijten, zegt CDA-commissie Rombouts. Bestand Syrië ook op dag 2 geschonden. En minister Opstelte wil verkeershufters harder aanpakken. Het weer vanmiddag in de kustgebieden enkele buien. In de rest van het land blijft het overwegend droog en is regelmatig ruimte voor de zon. Het is een graad of acht. Morgen is het een groot deel van de dag vrij zonnig en droog. Het blijft wel fris voor de tijd van het jaar met maximaal negen graden. Het CDA heeft de verkiezingen verloren omdat niet duidelijk is waar de partij voor staat. Dat staat in het rapport van de commissie Rombouts, die de verkiezingsnederlaag van het CDA heeft onderzocht. En ook is er te veel oneenigheid in het CDA geweest. Politiek redacteur Margreet Boer is op het CDA-congres in Rotterdam, waar dit rapport wordt besproken. Hoe reageren de leden? Nou, de conclusies zijn hard. Maar de CDA-leden herkennen zich hier uh, duidelijk wel in. Het CDA had geen helder verhaal bij de verkiezingen. Dat merkten de leden ook tijdens de campagne als ze op straat waren. De mensen weten niet waar het CDA voor staat. En op zo'n partij ga je niet stemmen. En ja, de partij wordt nog steeds geassocieerd met gedoe. Met oneenigheid. Over de PVV natuurlijk. Maar ook over Mauro. En dan weer over de Het Wijchenpolder. Er is steeds gedoe. En als je dan campagne voert met het woord samen. He, het logo was samen kunnen we meer. Nou ja... Dat, dat vinden kiezers vreemd. Als je zoveel gedoe hebt, dan werkt dat woord samen niet. En dat vinden de leden hier bij het CDA ook. Ze delen de conclusies van de commissie Rombouds. Een vrij hard rapport dus. Dan ga je kijken naar de kopstukken. Naar voorzitter Peter, naar partijleider van Harsma Buma. Wat zeggen ze over hen? Uh, nou, Ron die heeft net in zijn uh, toespraak hier opgeroepen... om er geen beltjes dag van te maken... richting uh, bijvoorbeeld Rutte Peetoom, de partijvoorzitter... of Sibrand van Haarsma, Buma, de partijleider. Want ja, Buma uh, heeft zijn best gedaan in deze campagne, staat er in het uh, rapport. Hij was een relatief onbekend uh, gezicht. Maar die onbekendheid is niet de hoofdoorzaak van het verlies. Dat is echt die onduidelijkheid en die oneenigheid. En ja, kijk je naar partijvoorzitter Peetoom. Zij is pas één jaar voorzitter. Zij moet gewoon nog verder gaan met haar uh, werk. Dus Ron Bouts riep om uh, ja, zowel BUMA als PETOOM te steunen, ja, want uh, hoe willen ze dat gaan doen? Die CDA-kiezers terugwinnen, nou, dat zal een hele klus worden. Uh, Rombout zei net ook, ja, dat is echt geen kwestie van maanden, dat zal jaren duren, en dan is het vooral belangrijk dat we weer een partij worden die. Eenheid uitstraalt. Niet alleen eenheid om de eenheid. Maar echt eenheid uh, als het over de inhoud gaat. En dat betekent dus dat duidelijk moet worden waar het CDA voor staat. En dan is het vooral belangrijk om te weten waar die C van het CDA voor staat. Want daar is heel veel onduidelijkheid over binnen de partij. Romboud zei ook wat mij betreft uh, is de C uh, staat niet voor kerkelijke instituten of zo. En de Bijbel is geen grondslag voor onze partij. Maar een richtsnoer. En je merkt in de discussie hier vanochtend bij de leden dat daar heel veel onduidelijkheid over is. Wij als CDA zijn vervangbaar geworden. We zijn een D66-light als het over Europa gaat... en een economisch light als het over VVD gaat. Wat het echt om draait en waar we ons altijd op hebben kunnen onderscheiden... is dat we een partij zijn die staan voor christelijke waarden. Ik vraag me af of de C omgeruild zou worden kunnen voor een O. Maar moet nou beslist die C voorop staan of kunnen we daar ook een O? Ook een menisch democratisch appel van maken. Maar ik weet dat het misschien wel vloeken in de kerk is... maar ik durf het toch te zeggen. Maar als ze het over die C hebben... ja, ik kan bij mijn vrienden niet aankomen... En ik zeg, het CDA, ja, daar word ik gewoon uitgelachen. Want het is christelijk en dat, de, de, dat past niet meer bij deze tijd. Ja, de C in het CDA, dat is echt een, een discussiepunt hier. En dat is toch belangrijk om een duidelijk gezicht te krijgen voor de kiezer. Er is ook nog een groep die vindt toch dat die C voor conservatief ingerold moet worden. En dan is er nog een groep die die C echt vol overgave ingevuld wil zien met het woord christelijk. Nou, dat zal de komende tijd, de komende maanden en de komende jaren hier bij het CDA... echt uh, de discussie worden. Want... De invulling van die C moet het CDA weer uh, een, een duidelijk uh, gezicht geven... en eenheid geven op inhoud, zoals Ron Boots dat wil. Politiek redacteur Margreet Boer. Op dag 2 van het tijdelijke bestand in Syrië... lijkt nog maar weinig over van alle goede bedoelingen. Er komen steeds meer berichten over gevechten... ondanks de bemiddelingspoging van internationaal gezant Brahimi. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Uh, gevechten toch wel. Uh, het hangt er een beetje vanaf waar je bent. In een rond de grote steden, Aleppo, Damascus, uh, wordt er gevochten uh, wederzijds. Maar ook in wat kleinere steden, Derra, Derro, Zor. Dat zijn plaatsen waar we berichten vandaan krijgen dat het staakt het vuren, als het er nog is, in elk geval op grote schaal geschonden wordt. Ja, wat heeft een van de partijen al gezegd dat het voorbij is, het staakt het vuren? Niet dat het voorbij is. Het vrije Syrische leger heeft wel gezegd dat ze het weinig waard vinden. Dat ze ook niet snappen dat er, nog, ja, dat er nog wel sprake van is. Maar ze hebben het nog niet keihard opgezegd en de Syrische regering heeft dat ook nog niet gedaan. en Dus blijft de optimist zeggen dat er nog ruimte is voor de partijen om het weer af te bouwen, die gezegden waar nu sprake van is. Uh, internationaal gezant uh, Anan, die kreeg uh, ja, toch niet veel voor elkaar. Uh, die die stopte toen. Uh, Brahimi lukt het nu ook niet, lijkt het, hè? Uh, nee. Uh, en de vraag is of je dat de heren kunt verwijten. Misschien is dit wel, zoals Brahimi het zelf zei, een onmogelijke opdracht. Maar hij heeft het geprobeerd. Er is wel wat kritiek op de manier waarop hij het gedaan heeft... Maar uiteindelijk uh, moet hij uh, de partijen natuurlijk meekrijgen. Die moeten die wapens neerleggen. En uh, wat hij wel anders heeft gedaan, vind ik hoor, dan zijn voorganger Kofi Annan, is dat hij veel meer bezig is geweest om de supporters van de strijdende partijen te mobiliseren. In dit geval bijvoorbeeld uh, China, Iran en Rusland... die heel duidelijk hebben gezegd tegen Syrië... wij vinden dit een goed idee. Ik stel me zo voor dat hij vandaag ook weer met die landen in contact is, telefonisch... om te kijken of er nog iets te redden valt, of er nog een doorstart van het, zaak het vuur... Mogelijk is. Gebeurt dat niet, ja, dan denk ik dat het trieste werkelijkheid is dat het van hieraf af aan alleen maar weer harder achteruit gaat. Dankjewel, Sander. Midden-Oosten-correspondent Sander Van Hoorn.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 Opstelten vindt een gewone boete voor deze groep niet meer genoeg. Voortaan bepaalt de officier van justitie... hoe een overtreding van een veelpleger wordt bestraft. En kan er ook een rijverbod worden opgelegd. Directeur Guido van Woerkom van de ANWB... is blij met de maatregel van de minister. Ik wil graag met de minister daar nog eens even over doorpraten. Maar ik denk dat de eerste stap is nu gezet... om daar wat gerichter naar te gaan kijken. Het is een pleidooi dat de ANWB al enkele jaren heeft, heeft gehouden. En wat dat betreft, het is de eerste stap... En uh, wij uh, zullen in overleg gaan om te kijken of we nog meer stappen kunnen zetten. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Op de oprit van de A7 bij Weide Wormer is gisteravond een zwaargewonde man gevonden. De man van 26 uit permanent werd naar het fusiekenhuis in Huyzen Amsterdam gebracht... waar hij overleed. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen... maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Dat wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die deze week in de Mexicaanse badplaats Cancun waren gestrand zijn terug in Nederland. De 283 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast door een defect aan het vliegtuig waarmee ze terug zouden vliegen. Pogingen van de reisorganisatie Arkefly om het toestel te repareren mislukten. bedrijf stuurde daarop een ander vliegtuig om de groep op te halen... en dat landde ongeveer een half uur geleden op Schiphol. De resterende passagiers kregen een brief mee van Arkefly. Eén van de passagiers, Rowan Dreef, over wat er in die brief staat. Het lijkt op op bieden aanvankelijk excuses aan in die brief. En uh, ze richten zich dan vooral op een annulerings- en reisverzekering... om daar uh, contact mee op te nemen... En om informatie op te vragen op de website van Arke, daar staat een brief excuses voor de verdraging. Nou, die kunnen we downloaden, of we kunnen informatie op internet vinden. Dus dat gaan we vanavond thuis maar eens doen, denk ik. De leider van al Qaeda Al-Zawahri, heeft zijn volgelingen opgeroepen om Westerlingen te gijzelen. In een videoboodschap op islamitische websites spreekt hij onder meer zijn waardering uit voor de gijzeling van een Amerikaan van 71, vorig jaar in Pakistan. Moslims moeten burgers van landen die tegen moslims vechten gevangen nemen, zegt al zawahri Dat kan volgens hem helpen om gevangen islamitische strijders vrij te krijgen. Hij riep zijn volgelingen ook op om zich aan te sluiten bij de opstand in Syrië tegen president Assad. Het nieuwe viaduct op het knooppunt Kruisdonk, langs de kruising A2-A79, zit op zijn plek. Vanochtend werd de minutieuze technische operatie uitgevoerd. Het kant-en-klare viaduct is 120 meter lang en 15 meter breed. Honderden belangstellenden zijn komen kijken en tot opluchting van het projectbureau ging er niks mis. Zoals ik de boodschappen doorkrijg is het allemaal heel erg goed verlopen. Eigenlijk volgens draaiboek. Dus zonder echt omstandigheden waarvan we moeten zeggen, zet het even stop. Is het allemaal perfect verlopen. En ja, de publieke belangstelling is natuurlijk ook geweldig dat de mensen toch naar ons mooie stuk werk komen kijken. En we hebben toch een fantastisch stuk beton hier op zijn plek gelegd. Kijk, je hebt daar met man en macht aan gewerkt. Dan de hele voorbereiding van dit transport. De spanning die daar natuurlijk toch altijd mee gepaard gaat. En vervolgens uh, dit succes. Dus ja, daar uh, word je wel erg blij van. De hele operatie duurde zo'n 2,5 uur. In het beroemde Virunga Natuurreservaat in Congo zijn twee wildwachters en een militair omgekomen na een aanval van een gewapende militie. Het park staat bekend als een van de laatste leefgebieden van de berggorilla's, die met uitsterven worden bedreigd. Correspondent Koert Lindijen vertelt waarom juist zo'n natuurreservaat wordt aangevallen. Uh, door in het bijna maagdelijke woud uh, te kappen, vallen er miljoenen dollars uh, te winnen. Met de illegale export van houtkool. Er zijn er natuurlijk stropen, mijlpaarden voor vlees, berggorilla's voor export. Een berggorilla brengt 40.000 dollar op. Dus noem maar op, er lopen een heleboel uh, biefstukjes in dierenhuid in dat park rond. En vele beesten brengen ook erg veel. Uh, Geld op in burgeroorlogen in Afrika zijn wilde dieren nu eenmaal altijd een van de eerste slachtoffers. Sport. Wim Ernest wordt de nieuwe bondscoach van de dressuurruiters. Hij volgt per 1 januari chef Jansen op, die al voor de Olympische Spelen had laten weten zijn contract bij de KNHS niet te willen verlengen. Jansen blijft wel aan de hippische sport verbonden als trainer. Wim Ernest is al jaren actief als internationaal jurylid... en in die functie was hij afgelopen zomer ook aanwezig in Londen. Zijn eerste grote toernooi wordt het Europees kampioenschap... volgend jaar in Denemarken. Ernest was al eerder bondscoach, werkzaam tussen 1993 en 1996. Sebastian Vettel zat morgen bij de grote prijs van India vanaf pole position. De Duitse Formule 1-rijder hield zijn teamgenoot Mark Webber uit Australië achter zich. De Brit Lewis Hamilton sloot de kwalificatietraining af als derde. Luc de Jong is voor zeker zes weken uitgeschakeld. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach en Jong Oranje... raakte afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille geblesseerd aan de knie. De Jong, die afgelopen zomer werd overgenomen van FC Twente... is inmiddels met succes geopereerd. AWB Verkeersinformatie. In Den Haag, John Bakker. Met alleen nog maar files bij de werkzaamheden op de A7. Zandam-Horen in beide richtingen bij Purmerend. 4 kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Het CDA heeft zijn verkiezingsnederlaag helemaal aan zichzelf te wijten. Dat concludeert de CDA-commissie Ron Bouts... die vandaag verslag uitbracht op het partijcongres. Bestand in Syrië wordt ook vandaag op dag 2 geschonden. Uit meerdere steden en dorpen komen berichten over gevechten. De minister opstelde gaat verkeershufters harder aanpakken. Dan was het uitgebreide NOS-journaal zometeen tros in bedrijf. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks... zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd.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 Bas van Werven. Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij Trons in Bedrijf. Het programma Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven... waarin ik elke week met twee gasten het economisch nieuws van deze week bespreek. En vandaag zijn mijn gasten hier aan tafel, de CEO van Stork, Sjoerd Vollebrecht. Welkom, meneer Vollebrecht. Goedemiddag. Roel Jansen, financiële journalist, auteur en lid van de adviesraad... van de Londense financiële denktank, OMFIF. Ja. Oftewel de Official Monetary and Financial Institutions Forum. Mooi woord, hè? Ja, ja. OMFIF is dan ja, een stuk makkelijker, ja. ja hele goede middag ook. Meneer Volbrecht, allereerst met u te beginnen. Mag ik u feliciteren? Dat weet ik nog niet. Nou, want uw bedrijf nee, ik, ik, ik is natuurlijk betrokken. Ik denk dat uiteindelijk de... Nederland feliciteert... Uh, yep. uh, als, uh, als we doorgaan met het F-35-programma, want daar doelt u op. Ja, het gaat om de Joint Strike Fighter. En daar gaat uw bedrijf een hele hoop orders voor doen, hè? Alsnog ja. Is. Ja, <laughs> ja nou, we werken uh, al met heel veel mensen eraan. Uh, meer dan duizend mensen in Nederland zijn hmm. daarmee bezig. Um, en dit, we doen eigenlijk pas een derde, maar misschien wel een vijfde... van de piekproductie, en dat gaat decennia lang door. Ja, hoe, hoeveel? 62 jaar, geloof ik? Alles wel ja, de, uh, de vliegtuigvrouw programma's kunnen 30, maar ook wel 50 jaar uh, worden. En dit is in het Westen uh, waarschijnlijk het laatste grootste uh, grote programma voor een jager, zoals je het noemt. Uh, dus dat gaat decennia door, met ook decennia lang nog vernieuwingen op toestel, Juist. cruciaal. Dus werkgelegenheid, dus geld voor het bedrijfsleven. Ja, dit, dit is volgens mij waar we naartoe willen met topsectorenbeleid uh, ja. Met veel innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid. En dat creëert ja. welvaart. Zit nog in de uitgelekte plannen van de regeerakkoord wel een slag om de arm. In ieder geval tot 2025. Dan wordt er definitief besloten. Die slag om de armen, is die nodig? Of zegt u, we hebben zo hard gelobbyd en goed gelobbyd, hij komt er. Nou, wij lobbyen niet, we brengen alleen succes naar voren... Uh, en proberen daar uh, mensen ook voor te winnen. En we geven feiten. Um, ik weet niet wat er nu in het regeerakkoord staat... dus daar kan ik uh, niet, uh, niet over speculeren, moeten we rustig even afwachten. Maar wat eruit lekt, dat stemt u tot tevredenheid. Ja, ik ben voorzichtig nog steeds. <laughs> in 2002 bent u toegetreden uh, als topman van, van Stork. Toen ja. ging het slecht met het bedrijf. Uh, 900 mensen ontslaan. Tien jaar verder, welke lessen zijn er geleerd in die tussentijd? Nou, dat het, het, het goed is om soms te, te saneren, een stapje terug te doen om gezond te zijn. Het hele concern kent eigenlijk twee nu onafhankelijke bedrijven. Totaal uh, 2 miljard 20.000 man. Grote, grote werkgever in beide takken in Nederland. Um, dus we hebben daar vandaan weer iets sterks opgebouwd. Ja. Een stap terug doen om gezond te worden. Roel Jansen, dan gaan we even met u praten. Ja, ah. U schreef onder meer het boek De Euro, Twintig jaar na het verdrag van Maastricht. Toen een heel mooi politiek samenspel. Ja. Iedereen wilde ja. en niemand durfde eigenlijk nee te zeggen. De Euro werd een speeltje van politici. U staat in het boek... Hoe wordt dat spel nu gespeeld in de einde van deze informatie? Ja, ja, men, men, men is wanhopig bezig om, uh, om te redden wat er te redden valt. Hè? Ja. Kijk, er is ooit een muntunie opgezet zonder afspraak over allerlei andere dingen. Wat mij zelf eigenlijk, zeker de laatste tijd, is, ontzettend is opgevallen. dat hey, Men had een muntunie zonder een centrale bank die daadwerkelijk kan ingrijpen om die financiële markten... Uh, te vervangen als die hun werk niet meer doen. Namelijk ja. hè, geld rondpompen in het, binnen het stelsel. Dat ja, is nu eigenlijk gebeurd. We ja. Ja. Deze week hebben we gezien dat Mario Draghi... de president van de ECB... in de bondsdag is geweest in Berlijn. En daar toch wel vrij krachtig. En ik nou ik begrijp ook wel overtuigend, heeft uitgelegd... ook aan die sceptische Duitse politici... van dit is echt een rol die een Europese centrale bank moet spelen. Wil ja. je het stelsel behouden? Ja. Kijken we even en, naar de formatie, want straks krijgen we ook Nederland. Nederland om, moet ook gewoon ja. bijdragen. Ja. Het, het, het ironische is wel dat straks een nieuwe minister van Financiën... in de vorm van Dijsselbloem miljarden aan Griekenland moet gaan geven... terwijl hij van de Partij van de Arbeid is... een partij die juist moeilijk eens tegen was, hè? Ja, nou, ja ik heb ook Dijsselbloem eigenlijk nooit betrapt... op veel kennis van finan, Financiën en, en Eurozaken. heeft hij ja, precies, daar heeft hij zich nauwelijks mee bezighouden. Ja. Maar ja, eh, politici zijn politici, dus ze moeten dat gewoon gaan doen. En ik denk dat hij eh, op zichzelf... Wordt het een disqualificatie, vindt, disqualificatie van de nieuwe minister van Financiën? Uh, met, hè? Nee, maar als je vergelijkt met anderen, die kwamen meer uit de economie of uit het bankwezen zelfs. Ja. Hè, de mensen die met toch een financieel-economische achtergrond kwamen, dat heeft Dijsselblom niet. Maar nou ja, het schijnt een hele slimme eh, Wageningse ingenieur te zijn. Dus zij zal zich er vast wel doorheen slaan. Maar ja. Nederland moet eigenlijk kleur bekennen. Want eh, dat was onder het vorige kabinet natuurlijk toch minder het geval. Daar ja. zat men heel erg onder de knoet van eh, de PVV. Al werkte hij, formeel zat hij we niet mee. in het kabinet. Nou, maar eh, we we Rutte was eh, toch echt de. Enorm euro-kritisch geworden, ja. Europa-kritisch. Dat moet hij toch heel snel inslikken. En mm hoe -hmm. nu, ja, nu zal dit kabinet zal natuurlijk mee gaan doen als er straks voor Griekenland een, hè, een derde noodpakket gaat komen. Wat ja. wellicht tegen de 20 miljard euro nog weer zal kosten. Dat wordt dan gehaald uit langere looptijd of wat lagere rente. Maar links of rechtsom kost dat toch weer wat geld. Dan zal Nederland er aan mee gaan doen. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ook dit nieuwe kabinet. En het, de PvdA is toch Europa vriendelijker dan. Uh, uh, ja, die heeft toch een Europa positievere stem Nu gaat grondhouding op het beleid drukken, denk ik, dan er was. Uh, nog eventjes naar het andere. De Omviv, lid van de Advilsraad ja, ja, ja, van die ja, denk, ja. Denk, Wat? Wie, wie zit daarin? Nou, dat is, ja, dat, is, dat is eigenlijk meer een goede grap. <laughs> uh, het, is, uh, het, is, het, is, het is opgezet Aha. door een voormalige uh, journalist van de Financial Times, David Marsh. Uh -huh. uh, wat naar mijn mening een van de best geïnformeerde mensen journalisten is... in Europa over de euro en over de Monetaire Unie. Hij heeft als correspondent van de Financial Times in Brussel en in Berlijn of in Bonn gewerkt. Dus hij kent Duitsland goed, hij kent Brussel goed... hij kent Nederland goed. Hele directe contacten met de top van de Nederlandse uh, bank. En uh, ja, hij heeft dat oude journalistieke vriendjes om zich heen verzameld... om een uh, uh, elektronische nieuwsbrief uit te geven in Londen... Ah. voor uh, de City en voor uh, abonnees natuurlijk. En het is een kritisch, maar euro-vriendelijk geluid, wat ze daar laten niet, horen. He? en Niet, geen scepticisme. Nee, gehoor. absoluut niet, maar heel goed geïnformeerd. En het is ja. erg, ik vind het wel een eer voor ze om mee te werken. Ik schrijf het dan in het Engels en dan wordt het door David Mars zelf in dat hele mooie, subtiele Financial Times staaltje nog even net iets mooier gemaakt. En ja, dat is, een, dat is een groot genoegen. En zo leert een journalist elke dag bij. Ja, absoluut. Ja. Dus dat ja. is het, het leuke je van je het vak. Ja, he? ja, dat is mooi. We praten zo meteen verder onder meer, uiteraard over stoort. Joint Strike Fighter, over de euro, maar we gaan eerst naar een terugblik op het bedrijfsnieuws van de afgelopen nieuws. Wow. Het bordes wordt. Ik zit altijd doorheen. Het bordes wordt al gepoetst. Het kabinet Rutte 2 is bijna rond. Als het goed is, worden de niet plannen naar het Centraal Planbureau gestuurd. Doorgerekend. Besluit over het gevreesde H-woord. De hypotheekrenteaftrek is gelekt en wordt aangepakt. En dat is een goede stap, zegt Johan Konijn, hoogleraar Woningmarkt van de Universiteit van Amsterdam. De maatregel is beperkt, iedereen wist dat er iets zou moeten gebeuren. Als het kabinet had besloten om niets te doen, dan was de discussie doorgegaan. En ik hoop nu dat uh, er vertrouwen ontstaat dat het toch een beperkte maatregel is... waardoor men weer actief wordt op de woningmarkt. En dat zou betekenen volgens mocht leraar Konijn... dat verwacht hij ook dat door die maatregel de huizenprijzen zullen gaan stijgen. En dat de onderhandelingen in de eindfase zitten bleek al uit de woorden van Bernard Wintjes, de voorman van VNO-Zewede, werkgeversclub. Hij mocht met FNV-voorman Ton Heerts aanschuiven bij de onderhandelaars... en doen wat hij eigenlijk het liefst doet, polderen. We hebben gewoon weer besloten dat we met elkaar zaken gaan doen... op dezelfde manier als in het verleden. Want uiteindelijk je altijd ziet dat echt grote hervormingen in Nederland... kunnen alleen maar wanneer de polen daarbij betrokken zijn. En vorige week hadden we in dit weekoverzicht nog over de stijgende werkeloosheid. En dus kan je de klok erop gelijk zetten... dat ook Randstad niet echt betere resultaten neerzet. Tot man bij Notenboom. We zien krimp en dat betekent uh, dat er minder mensen werken. En als er minder mensen werken, dan hebben wij uh, wat minder omzet. En dan uh, hebben we maar één ding te doen en dat zijn uh, kosten sparen. Dus dat hebben we ook gedaan. En tegen de vak van de lijst in zijn de cijfers van Philips daarentegen wel positief. Meer winst, meer netto omzet. En dat komt volgens Philips door een stevige reorganisatie die een paar jaar geleden is ingevoerd en door allerlei kostenbesparingen, zegt topman Frans van Houten. Uh, we zien dat de medewerkers van Philips met elkaar hun schouders eronder zetten om Philips meer ondernemend te maken. Nieuwe producten komen sneller naar de markt. Uh, we zetten in op groeimarkten zoals uh, Midden-Oosten, uh, Rusland, China... Uh, dus terwijl Europa in, uh, in het dal zit, kunnen we toch groei realiseren. Maar de crisis is nog niet helemaal voorbij. Het licht gaat steeds wat zwakker branden, ook in Eindhoven... waar Philips 171 banen schrapt bij die lichtdivisie. Tot slot nog dit. Op de dag dat in Limburg werd gevierd... dat bij Netcar minis worden gebouwd door BMW... was er ongeloof een woede in het Belgisch Genk... want de autofabrikant Ford sluit de fabriek daar... waardoor er 4500 mensen direct op straat komen. Als je de toeleveranciers in de regio meerekent... gaat het om 10.000 banen. En de burgemeester van Genk, Wim Dries, voorziet een sombere tijd... Het zal knokken worden om uh, ja, nieuwe tewerkstelling naar hier te halen... en om, uh, om ervoor te zorgen dat deze regio overeind blijft. Weekoverzicht, weekoverzicht... Aan tafel twee heren. De CEO van Stork, Sjoerd Vollebrecht. Zijn bedrijf is niet meer op de beurs, maar hij is nog steeds betrokken... bij allerlei mooie dingen. We gaan uiteraard praten over de Joint Strike Fighter. Straks over de euro ook. En uiteraard over de rol die Nederland speelt in het hele spel. Met Roel Jansen. Maar meneer Vollebrecht, ja, deze week bracht de Algemene Rekenkamer... al eerst eerste rapport uit over de JSF. De kop luidde toen, ambities, luchtmacht passen niet binnen budget. In de Volkskrant zagen we Defensie vertilt zich aan JSF. Dat moet geen uh, verrassing zijn geweest hoor. hè? Ja, ik vond het een beetje een vreemde redenering, want uh, er werd gekeken naar, uh, moet je de F-16 vervangen? Uh, wat moet je nu doen in de komende jaren? En daar kwam eenduidigheid naar voren doorgaan in het uh, Joint Strike Fighter F-35 programma. En de F-16 begint door zijn uiterste gebruiksduur heen te, te gaan, dus uh, je moet doorgaan. Vervolgens krijg je na de redenering over. We hebben eigenlijk een aantal jaren terug het budget voor de komende tien jaar verlaagd, van 6,5 naar 4,5 miljard, en dan constant. We, je kunt er minder toestellen verkopen. Ja, ja dat, dat weet je van tevoren. En het gaat over de eerste tien uh, jaar. Um, dus we dus begonnen dat... ooit met 125, volgens mij. We zijn inmiddels naar 34 afgegleden. Nou, niet uh, een kwart. 56 wordt uh, nu genoemd. En uiteindelijk zal wat er nodig is in de toekomst bepalen hoeveel je er zult hebben. Ja. Maar teruggaand, er waren 212 uh, F-16's. Dus je gaat er al heel sterk terug. En je moet oppassen dat je zelf natuurlijk niet redeneert naar een krijgsmacht... die niet meer serieus in het buitenland kan optreden. Want dan we krijgen, we hetzelfde wat, krijgen we hetzelfde wat we zagen voor de Tweede Wereldoorlog... we hadden toen geen luchtmacht eigenlijk. Die opgewassen ja, was maar is de geveil. hele krijgsmacht. En je zag de discussie mm -hmm. eigenlijk een paar weken terug daar naartoe gaan. Ja. Eh, als, als belangrijk land, we zijn de 16e, 7e economie van 200 in de wereld... moet je voor je belangen kunnen opkomen, en ook in het buitenland... Uh, wij hebben er ook naar gekeken en nog eens een vraag doorgesteld. Uh, uh, en dan zeggen mensen ook: we willen dus een serieuze krijgsmacht hebben die iets kan. Ja, ja en daar moet je vanaf gaan redeneren hoeveel je nodig hebt, mm -hmm. niet andersom. Meneer Jans, ja. u wilde reageren? Ja? ja, als je het nou over een serieuze krijg, krijgsmacht hebt... als ik dat uh, rekenkamerrapport goed begrijp... zeggen ze eigenlijk van ja, je kunt eigenlijk niet meer onder die JSF uit. Ja. Hè? Uh, want of je het nou doet of niet doet, het gaat ons heel veel geld kosten. Maar het gaat in ieder geval ten koste van de functies en toekomstige taken... Uh, uh, investeringen in de landmacht en de marine. Dus uh, eigenlijk lijkt het erop dat onze krijgsmacht dan een soort veredelde luchtmacht wordt... maar dat de, uh, ja, de landmacht en de marine gewoon ophouden te bestaan. Nee, je hebt alle, alle onderdelen nodig. En, uh, maar verdrinkt het niet heel erg, het, ja, het andere. Ja, maar je, het gaat ook Je kan ook spreiden, hè, uh, uh, de aanschaf. En, en bij zo'n toestel, dat is extreem kostbaar... En zijn extreem grote bedragen. Maar uh, zonder luchtmacht heb je eigenlijk geen krijgsmacht. Ja. Um, dus dat merk je. Maar je zegt, uh, NATO zegt, je moet 2% van je bruto bruto-nationaal product reserveren. Nederland zakt naar 1%, ja. zijn we maar een middenmotor. En nu moet je inderdaad wel oppassen dat je begint te zeggen... jongens, we gaan nog minder doen. Want dan word je inderdaad die muis die naast die olifant loopt op die brug... en die zegt, we stampen lekker samen. Ja, zo werkt het niet. Ja. Dus je moet in alle onderdelen het juiste doen... En dan vervolgens technologisch zeer hoogwaardig, zodat je effectief kunt blijven. Ja, toch de, de tendens die we nu zien, dat zien we bij de Amerikaanse acties in, de, in het Midden-Oosten. Er worden drones ingezet, onbemande vliegtuigen die ja. daar op een hele smart uh, manier, uh, ook uh, wapensystemen, eigenlijk, grote dure jagers vervangen die kosten een kwart. Waarom zijn we daar niet op ingesprongen? Uh, het is een combinatie. Wanneer er landoperaties zijn, stabiliteitsoperaties, uh, vredesoperaties... dan zie je dat uh, het luchtwapen samen met mensen aan de grond... moeten zorgen voor die veiligheid ja. van de bevolking. Um, en in het hart daarvan, uh, dat, dat zit in het meest complexe gedeelte... daar zitten onbemand... Er zit bemand, en dat is dan de F-35 in de toekomst wereldwijd. Uh, um, en je hebt de Apache-helikopter. En dat is ook wat je als land heel centraal stelt. En dan ga je met andere landen kijken, kun je transporttoestellen uh, delen. Helemaal vervangen uh, van onbemand. Onbemand is op dit moment uh, in principe dom en doof. Dat wordt de onderkant. Ze worden wel ontwikkeld. Daar gaat Nederland ook mee aan de slag, zijn we ook mee aan de slag. Maar het zal een combinatie zijn. En de menselijke factor in die zeer complexe systemen blijft heel belangrijk. Een heel gek voorbeeld, maar misschien verder terug. Waren wij op de maand geland. wanneer het allemaal automatisch was gebleven. toen Neil Armstrong uit de computers hoorde. Je moet de boord en je moet terug naar de ruimte. je mag niet landen. Toen hebben ze daar een overrule op gedaan, zijn ze wel geland. Mm. En zo zie je dat de mens met het systeem. Uiteraard moeten kunnen overrulen. Ja. De, be, maar het een hoeft niet het andere uit te sluiten. Je zou ook kunnen zeggen: we gaan naar een, een ander kostenniveau. waarbij we een aantal van die F-35's kopen. die Joint Strikefighter komt maar dan minder. En we gaan inzetten op Drones, want dat wordt uit, uiteindelijk een nieuwe techniek. Zegt u ook. Hè? Je moet op ja, verschillende schaakborden zaken. En, -en. en dat optimaliseren zal op termijn blijken. Hoe ver die drones ontwikkeld kunnen worden. Ja. Dat zijn overigens ook uitermate kostbaar. Maar ja. zijn nog heel veel goedkoper dan die. Dan die nou, is, met... uh, als je nu kijkt naar een, uh, een uh, F-35, dan zit je tussen 63, 65 miljoen dollar. Ja, maar Als die aangekleed is, 100 miljoen heb ik me laten vertellen. Ja, dus uiteindelijk we alles erop en eraan. Die ja. drones gaan ook die richting uit. Want de grote zitten ook op zo'n bedrag. Hm. Maar je hebt een paar voordelen dat je veel langer in de lucht kunt blijven. Voor uh, surveillantie is die uh, heel goed. Ja. Maar op bepaalde momenten, wanneer het echt moet gebeuren... Hè, dat, dat moment waar het om gaat... Dan waar dan je een vent moet achter hem op hebben. Die kan niet gewoon achter een schermpje zitten. Op, nee, er nee, de, de, de hoeft maar een mig aan te komen en hij hm. gaat de lucht uit. Ze ja. hoeven de communicatie maar te doorbreken hm. en hij kan ook niets meer doen. Ja. Um, Zo'n zo systeem, zo'n F-35, ik noemde net uh, naar de maan toen, dat waren 20.000 computerregels. In het nieuwe systeem zitten 24 miljoen. grootste computersysteem ooit gebouwd. En dat is nodig om in al die functies optimaal te kunnen acteren. En dat mm. zit nog lang niet in een drone. Ja, nou hebben we, we. zijn destijds het hele JSF-verhaal in, uh, inge ingekomen. Ja. Toen stond er alleen een tekening op papier van een soort stelfachtig apparaat. En ja. verder was er niks. En er waren een aantal andere uh, uh, uh, jagers die waren laag al eigenlijk op de tekentafel. En waren er voor beide, maar een prototype van. Toch hebben we hiervoor gekozen. Ik quote even nog de Volkskrant van 30 juni 2012. Van uw voormalige marketingman eh, Mels van Houwelingen. We moesten harten winnen van iedereen die ertoe deed. Het was veel belangrijker dat het hoofd, want wel beschouwd... waren er nauwelijks rationele argumenten om in te stemmen... met de aanschaf van een peperduur Amerikaans toestel... dat alleen nog op de tekentafel bestond. Dat was dus toch echt lobbyijzer, sterk lobbywerk, meneer Voelbrecht? Nee, dat, dat is een, een wild West verhaal wat uh, al een aantal malen gepubliceerd... is. de heer Van Houdingen heeft niets te maken gehad... Uh, en werd ook niet geacht bezig te zijn met het JSF-traject... Uh, uh, dat was na dat um, Storik uh, eerst een fusie zou doen met wat nu Imtecht is. Uh -huh. Toen zeiden ze dat ging niet door. Dus laten we met een aantal mensen gaan zeilen. Dat hebben ze gedaan. En later is een stichting dat initiatief verder gaan uitvoeren. Ja. Dus dat heeft niets te maken met uh, de F35. Maar bij die stichting werden wel mensen uitgenodigd... die heel erg makkelijk konden beslissen over dit. Er werden, Over de aanschaf van die toestellen. Er he? werden een aantal mensen uitgenodigd in de brede. Dat werd aan de bedrijven overgelaten. Mm -hmm. Maar de heer Van Houweling heeft helaas een volkomen foutief. Daar is hij helaas verward in. Dat gekoppeld aan een soort belangenbehartiging die er nooit is geweest. Nee, dus even een een heilig... Indianenverhaal. Is het een grote duim die meneer Van Houweling heeft, zegt u? Een, een twee, denk ik. Twee grote duiven zijn. Ja, nee. Helaas het is het een vrij triest verhaal hoor. U nou ja, bedrijf zeggen, het het meestal in al, al, slecht daglicht is voor gezet, de persoon he? zelf geworden. En helaas duikt het ook eens weer op. Ja, toch dat zeilen is wel leuk, want het, het ging hè, die, die stichting die zeilde. U bent u bent oud uh, zeilkampioen hè? Ja, ja. Stuurt u uw bedrijf ook als, als zeiler? Nou, ik, ik neem wel steeds meer uh, vanuit sportzaken uh, over. Mm -hmm. Wij merken dat we heel veel zaken van marketing, sales, uh, operatie... verandermanagement, financieel beheer, uh, uh, governance... steeds meer moeten weten. Het zijn een soort Olympische ringen die je aan elkaar verbindt. Um, en, en je merkt ook dat je nu met name... we hebben een extreem goede bemanning... maar desalniettemin moet die doorleren... om die complexere wereldwijde activiteit te kunnen managen en mm -hmm. voortstuwen. En dan kan je heel veel leren tegenwoordig vanuit sport. Het is bedrijfsmatig geworden. Uh, ik ben ook op de Olympiade geweest. En een van de mooiste dingen die je daar ziet is, uh, is uh, Epke Zonderland. Die, die ja. echt de wereld verbaast met iets dat nog nooit is gedaan. Hè. Uh, making beyond today's excellence. En echt het verschil maken. Nou, daar kan je van leren als bedrijf. Ja. Anders, ja, ik begrijp dat het belang van Stork natuurlijk is om voor die, die investeringen in de JSF te gaan en ook voor de werkgelegenheid die, die, die daarmee gemoeid is en de omzet en zo, de technologie. Ja. Maar um, had u niet veel beter voor kunnen kiezen voor nauwere samenwerking met het hele Europese Airbus project? Dan zit je in de civiele luchtvaart en dan kun je toch ook fantastische dingen doen voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. Zonder dat je met dit enorme dure defensieproject uh, bezig bent wat, zoals ik ook eigenlijk van minister Hiller heb begrepen, toch min of meer verdringend werkt op de hele rest van de defensiebegroting en dus de andere delen van de krijgsmacht. Nou, Er is geen Europees alternatief, zal er ook nooit meer komen. Um, voor als vliegtuig niet? Nee, voor dit type vliegtuig. De, de Amerikanen, en waar wij maar een heel klein gedeelte in doen... gaat 50 miljard in alleen de ja. ontwikkelingen... is niet meer op te brengen in Europa. Uh -huh. Dus dat, dat is één. Dus uh, dat kan niet. Dan kan je kiezen. Maar ja, je kunt ja. Het voor civiele vliegtuigen kiezen, toch? Ja. Ja. Nee, maar wat Airbus, wat we, als je wij, wij, wij of... kiezen niet. Hè. Wij, wat wij uh, zeggen, er is een noodzaak voor uh, een defensiesysteem... en gelukkig voor civiele systemen. En... Ooit is Fokker Aircraft niet ingestapt in de ontwikkeling van de ja. 320. En, en dat was een cruciaal programma. Een ja. Airbus 320, groot volume, dat is 30 jaar terug. Nu komt het JSF-programma voorbij van dezelfde omvang. En over 15 tot 20 jaar komt pas het volgende programma weer. Dus je kunt zo'n programma niet missen. Dat heeft toen Fokker ook gemerkt. En het was Doe or voor u? Yes, het was do or die. Het was echt dit inspireren Ja, of zonder niet? dit marginaliseer je de bedrijfstak ja. in Nederland. Mm -hmm. En wat wij dus doen, wij leren van civiele toestellen en van militaire toestellen. En vervolgens leren we dat weer weg naar een volgend toestel. En we zitten inmiddels op 75 verschillende toestellen. En in plaats van dat grote risico dat je eens in de 20 jaar een grote stap doet, doen we het iedere keer kleine stapjes. En daarom zijn we aan het uitgroeien naar een superspecialist die wereldwijd afzet. En dat had zonder dit programma nooit dus dat maakt zo cruciaal. Een band voor de vraag. Nog even naar het kabinet toe. Want we krijgen straks het kabinet. Rutte, Samsom, VVD, PvdA. voorstander van de JSF. En een verklaard tegenstander die nu misschien door de knieën moet. Ze zijn gedraaid. Dit was minister president Kok die aanvankelijk mee is gegaan. In de Kamer zal je ongetwijfeld nog wel wat tegengeluid gaan horen. Bent u niet bang dat in 2015 toch na de testfase het hele verhaal alsnog gekild wordt? We hebben een heel bijzondere verkiezing gehad. Waardoor twee partijen... heel groot zijn geworden. Ja. Uh, en dat is met name omdat uh, de heer Samson... Uh, dat, uh, dat verkiezingstraject extreem goed gedaan heeft. Dus, uh, daar heb ik altijd bewondering voor als mensen. Ik hoef het niet mee eens. Ze zijn iets extreem goed doen. Uh, nou, die heeft u mee in ieder geval, maar nu die andere nog. Nou, uh, ja, maar die, wat je aan die kant dus ziet, dat je een kabinet krijgt... wat, denk ik, probeert echt vier jaar en misschien nog wel langer te zitten. En ja. dat is belangrijk. Nou, daarbinnen moet dit besluit worden genomen. Het draagvlak in Nederland is groter dan wordt verondersteld... voor een volwaardige krijgsmacht met een luchtmacht. Dus dit is het moment waarop je moet gaan kiezen... Het is eigenlijk fout geweest dat het tot het moment zover vooruitgedrukt is. De rest uh, van de andere kant in de breedte zal de Kamer meestemmen uh, in meerderheid. Heeft het geld gekost dat we het zo lang voor ons ja. uitgeschoven hebben? En ja, wegleiden? geloofwaardigheid naar de Amerikanen. Want uh, er wordt continu stukken werk uh, neergelegd. Ja. En er is eigenlijk een onmogelijke hoeveelheid onzekerheid ingebouwd. Terwijl de onderstroom is dat Nederland eigenlijk een hele loyale uh, en betrouwbare partij is geweest in dit programma. Maar die twijfel maakt dat men uh, nadenkt, moeten we dit aan, aan Nederland geven of vragen aan Noorwegen... Ja. Bijvoorbeeld, en daardoor verlies je werk. Je krijgt nu de onderhoudsfase, die is eigenlijk twee keer zoveel omzet als de ontwikkelfase. En nu worden er echte keuzes gemaakt, en daarom moeten we ook daarvoor mee nu. Precies. In het toeleveringssegevier, hoe hoeveel bedrijven zijn er buiten uw bedrijf in Nederland gekoppeld aan dit, uh, dit nou, jaar? Wij, wij, wij zijn uiteraard vlaggenschip in uh, Nederland ja. met het Fokker Technologies gedeelte, want daar gaat dit eigenlijk over. Uh, in totaal werken wij met rond de 80 uh, midden- en kleinbedrijven. Wereldwijd zijn wij zelf trouwens een midden- en kleinbedrijf, maar wel een middenbedrijf. Uh, maar sterk. Maar dat is het aantal bedrijven waarin wij civiel en in defensie mee samenwerken. Juist. Dank u wel. Dit is Radio 1, Tros in Bedrijf, met Bas van Werven. En we praten zo uiteraard verder met deze echte captain of industry. Want het is hij, een zeezeiler die, die het roer leidt van Stork. En met Roel Jansen, die auteur is van het boek De Euro. Een kleine captain En, de de en een, klein, een kleine kapitein, maar wel ja. met, een, met een mooie pen. En dat helpt altijd een journalist die alles weet van de economie. We gaan even naar iets anders. Want steeds meer Nederlanders starten een eigen bedrijf. Zo blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Hoewel, het wordt ook weer een beetje minder, zagen we de laatste cijfers. Maar toch, als ze het aandurven, houden ze er na vier jaar alweer mee op... En daarover praat ik met Martijn Blom, oprichter van de Investeerdersclub. En die richtte deze maand als Kool op. Klopt. Als ja. uh, Goedemorgen allereerst. Of goedemiddag. goedemiddag. Uh, wat is Als Kool? Als Kool is een initiatief van een aantal uh, ervaren ondernemers die uh, al een aantal bedrijven hebben helpen groeien. En ook alle successen, maar ook alle fouten die daarbij komen kijken, al een keer hebben meegemaakt. Mm -hmm. En uh, dat willen we graag uh, voorleggen aan. Uh, aan ondernemers die in diezelfde groeifase in die ja, problemen zitten. Dat noem ik bij het leger ZK, uh, uh, hoe moet ik het goed zeggen ZHK, zelfhulp, kameradenhulp. Dus dat doet u eigenlijk, het helpen van anderen. Het klinkt als een uh, mooie vergelijking. Ja, ik ben van uh, na de dienstplichtige periode wat dat betreft. Ja. Dus, uh, ja. toch zijn er meerdere adviesbureaus op dit gebied. Wat doet u? Of kost u niks? Nee, wij kosten wel wat. Ik denk dat we minder kosten dan de min, meeste, meeste adviesbureaus. Uh -huh. We verkopen onszelf ook niet als zijnde een adviesbureau. Uh -huh. we zitten, uh, ik ben, zoals u al zei, ook oprichter van de investeerdersclub. Ja. Ik ben actief al een aantal jaren als informal investor in startende bedrijven. En daarbij uh, komen we steeds weer tegen hetzelfde punt aan... waarbij bedrijven problemen hebben om door die tweede groeifase heen te komen. Uh -huh. Hè, de start-up is leuk of niet, maar dan weet je dat snel genoeg. En dan ben je van dat bedrijf... Uh, uh, ben je dan wel... Uh, is dan wel het beste om te stoppen. Ja. Uh, uh, dan wel kom je in de fase die ook al de funfase wordt genoemd. Nou Dat is altijd leuk en aardig. Er komen medewerkers bij, er komen klanten bij. Het bedrijf groeit. En dan die volgende stap. En daar loop je altijd weer tegenaan. Dat betekent de vervolginvestering. Dat betekent de vervolgfinanciering. Dat betekent dat die organisatie opgepakt moet worden. Ja. ja. En nu weten we ook dat banken de laatste tijd erg huiverig zijn. MKB Nederlandse... Uh, uh, Biesheuvel, die klaagde er deze week al over. Hè? Ja. En de krant, die zegt, dat ja. er moet meer geld uit die banken komen. Die doen ja. niks. Die houden de hand op de knip. Is dat de ervaring ook? En ja. ziet u daar inderdaad kansen voor die private investors... om, uh, om in te stappen Zeker. bij bedrijven? Zeker. Zeker. En het ministerie van Economische Zaken ziet dat volgens mij ook. We ja. hebben recentelijk een uh, event georganiseerd... samen met het ministerie... om uh, uh, ook de beleidsmedewerkers daar wat meer inzicht te geven... in hoe werken die informals nou. Dat was volgens mij een hele hele mooie openbaring voor ze, ja. um, maar het belang van particulier kapitaal in de uh, uh, financiering van ondernemers mm -hmm. en van groeiende ondernemers wordt volgens mij steeds groter. Ja, nou, over private equity daar weet meneer Volwicht alles van. Veel meer dan ik het... <laughs> Niet altijd van die, die hele positieve verhalen, geloof ik. Of, ja. <laughs> <laughs> ik hoef er maar Centaurus en polsen te roepen en ik krijg denk ik jeuken nek, maar dit erzijde Het uh, uh, ja, waren waar hedgefins. Dat waren hedgefans, Allah, nee, oké, okay, dat is dat is Dat duidelijk. is ook wel een andere league dan waar wij in spelen ja. volgens mij. <laughs> ja, maar die hebben ook eens goed weer not dumb money, geloof ik. Ja, maar er stond iets goed. De heer Polsen heeft 100 miljoen geschonken aan Central Park in uh, Amerika. En ik vermoed dat een stukje van de winst is op uh, het speculeren op onze aandeel. Dus uh, het zit stoort toch er. We breiden rustig uit. Central Store Park. Kan u nou ook? Je weet maar nooit. Maar wat doet u? We hadden net over die 80 MKB-bedrijven die om u heen uh, functioneren. Wat hoort u uit ze uh, uit hun. Uh, uit hun? Uh, uh, kelen komen, als u over dit, uh, deze problematiek uh, spreekt. Nou, Wat uh, je uh, meest belangrijk is, daar vind je zeer hoogwaardige uh, bedrijven met uh, heel groot vakmanschap. Hm. Uh, voor hen is het moeilijker om aan geld te komen, dat is het grootste probleem op dit moment. Ja. Um, en en ja, het zei, Ik heb gezeild met mijn e e eigen tweelingboer, die beheert een fonds van uh, technologie van 1 miljard, hm. en 72% van wordt er echt omgezet in de markt, maar het kunnen kiezen en weten waar je doorzet. Mm -hmm. En dan moet je ook finishen. Dat is het grote moeilijke. En uh, daarom is het nodig dat uh, soms private equity... maar ook andere middelen, maar ook uh, professioneel management... die bedrijven begeleidt om net door die fase heen te komen. Ja, dus dat ziet u helemaal zitten. Zo'n investeerdersclub met blonden die dat, die dat doet om alle bedrijven te helpen. Ja, die voeding moet komen. Grote, uh, grote bedrijven investeren enorm veel in innovatie. Daar komt ook heel van, veel vandaan. Soms wordt dat tijdelijk zelfstandig... en dan wordt het doorgezet door individuele ondernemers... Ja. En neem je het later weer op. Maar wij zijn zeer afhankelijk mede van hoe het midden- en kleinbedrijf innoveert. Want uh, op sommige stukken besteden wij 80% uit aan juist midden- en kleinbedrijf. Ja. Uh, die investeerdersclub van u, meneer Ballon, krijgt hij nog genoeg investeerders onder 2012? Krijgt u nog ja. genoeg mensen met geld? die zijn dan nog Nee, zelf? alleen maar meer. De informal investors zijn dus echt uh, die ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben. Ja. En het leuk vinden om hun geld in te zetten om startende ondernemers... en groeiende ondernemers een stap verder te helpen. En de relatieve onbekendheid van dit fenomeen in Nederland uh, uh, begint, ja, begint steeds bekender te worden. begint steeds meer aandacht voor te komen. En steeds meer mensen vinden het leuk om daar een geld op in te zetten. En dat heeft er ook gewoon mee te maken dat... Uh, steeds meer mensen beleggen op de beurs, toch minder interessant vinden. Uh, de rente die ze op de spaarrekening krijgen, hoeven ze Dat daar ook niet voor te doen. Nee, nee. En dit zijn tenminste beleggingen of uh, investeringen waarbij je direct invloed kunt hebben op uh, hoe zo'n bedrijf verder ja. functioneert. Het is een gok, maar het is een leuke gok, want je kan er ook een beetje uh, meekijken. Het is een hele leuke ja. gok. Ja. Waar let u op als u, als u investeert in een bedrijf? Wat, uh, doet, wat, wat, wat, wat hanteert als kool aan voorwaarden? Als call, de, investeerders, de investeerdersclub, alle individuele investeerders waar ik mee werk. Eigenlijk is er maar één ding wat echt belangrijk is bij de ondernemers in de fase waar wij in zitten. En dat is de persoon zelf. En kan de persoon het plan wat hij heeft geschreven tot een succes uh, maken. Ik zag laatst ook ergens dat uh, ondernemingen die ermee stopten geen ondernemingsplan gemaakt hebben. En dat dat cruciaal zou zijn. Um, ik denk dat het kan helpen, maar ik denk dat het niet het belangrijkste is. Het belangrijkste is uh, uh, dat plan wat jij hebt. Ben jij de persoon die dat gewoon een stap verder gaat brengen en die dat groter maakt? Ja. Dan hadden we laatst inderdaad. Ik zei het u net, het onderzoek van de Kamer van Koophandel. 104.000 ondernemingen werden in het eerste drie kwartaal van dit, van dit jaar bijgeschreven. Dat is bijna 5 minder dan dezelfde periode vorig jaar. Hoe verklaart u dat? Ik kan heel slecht verklaren waarom er minder ondernemers zich nu inschrijven. En dat komt omdat ik eigenlijk zou verwachten dat, dat er alleen maar meer zijn. En ja. over de lange termijn over de afgelopen jaren zie je in Nederland ook het zelfstandig ondernemerschap eigenlijk alleen maar groeien. En in de crisis was dat alleen maar versterkt. En dat kwam uit een groep van nou, met name zp'ers. Mensen die bij hun baan ontslagen werden of dan wel in een moeilijkere positie terecht waren gekomen. Ja, die zeiden die van nou ik ga... Ik ja. ga nu gewoon voor mezelf beginnen. Ja. En dat zie je heel veel. En dat die personen ook sneller weer stoppen... dat vind ik wel heel logisch. Want ja. die komen of weer ergens wel aan de baan... of, of, of, of gaan met anderen samen... Maar dat er minder iets bij komt... zou zomaar kunnen betekenen dat de werkeloosheid wat teruglopen. Dat zien we dan niet in de cijfers, maar dat hobbelt altijd achteraan. Zou het beter gaan met de economie? Je weet het dat maar, zou ja. fantastisch zijn. Ja. <laughs> Dank u wel ik, op, op, voor dit gesprek. Als kool. Ja, dat ja, is nee, een ik mooie gedachte. Laten we, dat maar, laten we die even vasthouden. Volg ja. ons oh, ook op Twitter. Tros in Bedrijf. Elke week doen we een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. En zojuist schuift aan Micha Blok, eindredacteur van dit programma van Tros in Bedrijf. Dag Micha. Hi. Deze week heb je het boek De Koopknop. Van Martin de Munnik gelezen. Ik weet waar die zit bij mij, maar vertel even: uh, Het gaat over neuromarketing, hè? Ja, het is geschreven door Martin de Munnik, een reclameman die zich jarenlang afvroeg... waarom de ene reclamecampagne wel werkt en de andere niet. Waarom verkoopt het ene product wel en het andere niet. Tot het moment dat hij neuromarketing ontdekte. Ja. Een vrij nieuw vakgebied waarbij medische technieken uit de neurowetenschap... bijvoorbeeld de MRI-scan, wordt gebruikt om, uh, ja, om koopgedrag te verklaren. Nou, en dat, geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld. Nou, ik, ik, ja, wat wel veel uitlegt is het, uh, het onderzoek uit 2006. Dan was er een Amerikaanse wetenschapper. Die heeft een groep respondenten genomen. In, uh, aan een MRI-scan onderworpen. En gezegd, ik geef jou een geldbedrag. Jullie mogen voor dat geldbedrag een van die producten kopen. Die mm -hmm. jullie voorbij zien komen. Die ik aan jullie laat zien. Nou, ja, op het moment dat zij dat product zagen. Zagen de onderzoekers in uh, de hersenen dat het beloningsgebied oplichtte. Hé... Hey. En op het moment dat de onderzoeker zei wat de prijs was van het product... lichtte het pijngebied op. Dus de pijn in je portemonnee bestaat dus echt. Die bestaat echt, ja. ja. Maar die, alleen die, die komt in je hoofd allereerst die naar voren. Dat is het meest opzienbarende. Dat ja. de mensen die moesten op een knop drukken als ze dus het product echt wilden kopen. Ja. En dat deden ze pas enkele seconden nadat dus in hun hersenen... eigenlijk al dat besluit was genomen om het wel of niet te kopen. Juist. Dus als we in een winkelstraat lopen, lopen we als een soort zombies... Uh, Eigenlijk om ons heen te kijken. Ja, en beslissen we daar wat er gebeuren gaat. Toch zijn er mensen die hebben een, een iets lichter getriggerde koopknop... heb ik het idee dan anderen. <lacht> U spreekt er met eentje. Uh, hoe, hoe is dat te of, uh, of verklaren? Uh, dat verklaart het boek niet. Nou, er is gelukkig ook nog een stopknop. En die is bij ah. de ene persoon beter ontwikkeld dan de andere. Die waarschuwt voor gevaar. En die leert van eerdere fouten. Ja, bestaat zo'n zo, zo koopknop, Roel Jansen? Ik ben, ik ben een verschrikkelijke koper. Ik, uh, ben, ik kan door zo'n straat... Lopen en er gebeurt helemaal niks. En dan denk je ja, aan het eind van de straat van had ik nog maar gekocht wat ik aan het begin zag? En dan ja. Nou ja, is het weer voorbij. Geen, is het niet iets een kwestie van dopamine of iets dergelijks, van dat soort uh, hormoonachtige. Nou, het uh, heeft het niet in over eS. dat de ene persoon daar gevoeliger voor is dan de ander. Dus uh, het werkt bij ieder mens hetzelfde. Alleen ja, ja bij de ene de ene persoon ziet meer gevaar, ziet eerder gevaar dan de andere persoon. Prachtig. Nou, we gaan even proef de pudding <laughs> We laten Short Volleberecht los in een, uh, in een winkel met mooie zeilartikelen. Gaat u daar naar buiten met iets wat u gekocht heeft, of blijft alles? te schrappen. Nee, ik heb nooit iets weggegooid. Dus, uh, <laughs> uh, alle, alles ligt nog thuis. En dat draag ik ook rustig 20, 20 jaar. Ja. Maar het is meestal wanneer mijn kinderen bellen, uh, dan, uh, dan ben ik te klos. Die kan ik heel weinig weigeren. Ja. Nee, maar dat nieuwe gps-horloge waarmee je perfect, je zeiltijd, uh, ja. je starttijd kunt timen en zo, dat komt niet, uh, niet ineens aan de pols. Uh. Nee, nee, ik, ik, ik ben uh, heel gelukkig met een kop koffie en een <laughs> kantje en een boek, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel leuk als anderen een stukje van dat geld uitgeven in mijn familie. Ja, slecht ontwikkelde maar, koopknop, maar maar, ja. Ja. Ja, maar ik zit wel te na te denken als je straks die winkelstraat ingaat, dat je een soort inductie krijgt waar die pijnknop wordt uitgezet. Ja. En dan moet je het gebeuren. Kwestie van tijd voordat dat ontwikkeld is. Dat zou zomaar kunnen. Ja, nou, dat is wel opzienbaar. Want Steve Jobs zei altijd, waarom zou ik marktonderzoek doen? Want de mensen weten toch niet wat ze willen. En daar heeft hij dus gelijk in gekregen. Dat is waar, ja. Uh, want marktonderzoek op basis van de ouderwetse vragenlijsten... dat werkt dus niet. Uh, ja, marktonderzoek op basis van de MRI-scan... is twee tot drie maal nauwkeuriger en ja. betrouwbaarder... dan het ouderwetse vragenlijst. Het, het, het leek wel dat die tijd ertussen zit. in ieder geval. Die, ik neem aan dat dat ook varieert per persoon. Hoe zit het met jouw koopknop? Uh, die staat heel vaak aan. Ja, en de pijnknop? Die, <laughs> die staat soms uit. Die is iets verbonden <laughs> aan de portemonnee van je man. <clears throat> nou, Dat is wel weer heel rolbevestigend. Dank je wel, Misha ja. Blok. Meer informatie? Check trossinbedrijf.nl Ja, naast de JSF, uitgebreid besproken, stonden afgelopen week ook in het teken van kwartaalcijfers. Met name matige cijfers, hoe liet KPN een winstdaling zien, van 32 Randstad, u hoorde straks al eventjes, Ben Notenboom, de CEO, zag de netto winst met 13 dalen en waarschuwde voor de voortdurende... Europese crisis. Hoe, Janssen, die, die crisis in Europa, is die nog altijd al smoes te gebruiken voor tegenvallende windcijfers? Of moeten we andere nou, dingen gaan nee, bedenken? Nee, ik denk dat het echt uh, meespeelt natuurlijk. Je ziet die markt in Zuid-Europa is totaal ingestort. Daar heeft bijvoorbeeld uh, de automobielindustrie erg veel last van, uh, de Franse auto-industrie. Ja. Uh, je had het net over uh, Genk en de, de Ford's, maar dat geldt ook voor Peugeot en andere bedrijven natuurlijk, dat dus ze erg in de problemen zitten. Ja, en ja, als die hele Europese markt uh, geconfronteerd wordt met overheden die allemaal aan het bezuinigen zijn geslagen, omdat ze hun begrotingstekorten willen en moeten terugbrengen... Ja. ja, dan verbaast het mij niks dat bedrijven dat, uh, zeg maar de neerslag daarvan zien... in lagere omzetten, minder verkoop, misschien lagere marges, et cetera. Ja, ik las ook in de krant dat, dat het pessimisme onder ondernemers... weer toegenomen is. Ja. Dat is ook wel iets. Hè? Het vertrouwen is weg... Is het ook iets wat tussen de oren zit? Is het onze pijnknop ja, met schien, andere woorden? Ja, ja. Ja, want, uh, die die euro, uh, denk me ja. denken meteen aan het voorstel wat, uh, wat de ChristenUnie heeft gehad. Hè? Dat je de Europese muntunie in een euro en een euro moet uh, onderverdelen ja, ja, hè? of splitsen. Dus wie weet kunnen we met die euro toch nog wat moois doen. Ja, maar toch, hè, die, die, die, die crisis is, is ooit begonnen als echt een financiële crisis, een bankencrisis. Daarna uitgewaaid tot een, tot we hebben nu een eurocrisis, we hebben een vastgoedcrisis, we hebben van allerlei crisis. Uh, zit het nou inderdaad ook tussen de oren van de mensen? Maken nee, we elkaar nee, ook een beetje Nee, gek? dat denk ik niet want er zit natuurlijk toch ook een soort uh, volgorde in de dingen en ja. zo. Hè? Als, uh, als, over, als overheden met te grote tekorten zitten, dan moeten ze gaan bezuinigen. Als dan veel te veel geïnvesteerd is in vastgoed in de voorafgaande jaren... dan, ja, dan duurt het een jaar of vier, vijf en dan komen die verliezen boven water. Als banken uh, hun kredietverlening terugschroeven, zoals we net ook hoorden... Ja, dan zie je bij bedrijven weer problemen. Dus het zit ook echt wel in de reële economie. Ja. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook wel iets is... dat we allemaal de put in zijn gepraat een ja. tijd lang. Ja. Ja. Ja. Maar dat is niet een verklaring voor het geheel? Nee, nee dat denk ook niet, het die... echt fundamentele ja, structurele problemen ja, hier Dat hier betekent aan de ook dat we echt nog jaren bezig zijn om deze crisis te komen. Ja, nou ja, er zijn het, het beroemde boek van uh, Rogoff en uh, Reinhardt... wat steeds maar weer wordt aangehaald over, over grote financiële crisis... in de geschiedenis en in de wereld, dan ja. zie je dat... Uh, hun conclusie eigenlijk is dat uh, financiële crisis... veel en veel langer dooretteren of doorwerken... dan een eenvoudige uh, over, ja. oververhitte economie... die plotseling stopt en afgeremd wordt. Hè. Dus dit kan al 10, 15 jaar duren. Mm. Nou, we zijn een jaar of wat bezig... dus dan kun, kun je zo nog een paar jaar Tel, bij tellen. Dan je winst ja. of je verlies eigenlijk. Uh, als we naar Amerika kijken... daar zien we toch de eerste indicaties weer... van een oplevende economie. Of is dat iets wat eigenlijk een, uh, ja, een gromen randje is... op een enorme berg. Nou, daar roest. zou ik het maar op houden, Want uh, de Amerikanen hebben, inmiddels, zijn inmiddels wel heel hard hun eigen privéschulden terug te dringen. Dat ja. zie je wel gebeuren. En je ziet ook wat herstel in de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Heel voorzichtig lijkt die weer wat aan te trekken. Terwijl daar hè, in, in, in Amerika de, de crisis begon eigenlijk... in de hypotheekmarkt en de huizenmarkt. Ja. Maar ja, ze zitten inmiddels met een overheid... die een tekort heeft dat uh, in, in de biljoenen loopt. Uh, dat is een, een, een tekort. Dat is helemaal niet meer voorstelbaar hoe groot dat is. Ja. En hoe men dat denkt te gaan wegwerken met twee partijen... die eigenlijk geen van tweeën bereid zijn om... Uh, ja, ofwel drastisch te bezuinigen, ofwel de belastingen te verhogen... ofwel alle twee te gaan doen, nou dat moet ik nog zien. Dat kan ja. nog een groot probleem gaan worden. Mm -hmm. Dan even naar onze eigen situatie. Er komt nu een nieuw kabinet. We hebben straks even kort gefilosofeerd over Dijsselbloem... die naar ja. Grieken moet met, ja. met een pak geld. Uh, dat boek, de euro, wat u ooit schreef over het verdrag van Maastricht, 91, heeft iedereen naar elkaar gekeken. De Fransen blijken een enorme invloed te hebben gehad op het tot stand brengen van dit uh, politieke kunstje. Eigenlijk is die euro een doodgeboren kindje. Moeten we er niet gewoon vanaf? Nou nee, dat lijkt me niet. Ja, de Fransen waren niet de enige die een enorme invloed hadden. Want Helmoet Kool wilde het natuurlijk ook ontzettend graag, hè, de Duitse bondskanselier in die tijd. En maar die, die, wilde klein... met name, die wilde met name gewoon de aansluiting van Oost-Duitsland. Precies, die wilde de Duitse hereniging en ja. daarmee wilde die Duitsland ook in... In, capsules, in bedden in West-Europa. West okay. Dus hij heeft gekregen wat hij wilde. En hij heeft wel een paar hele grote politieke risico's daarmee genomen. En een van die verhalen, die vond ik ook wel opmerkelijk... is dat uh, de oud-premier van België, Martin zei... van ja, de enige reden dat Italië erbij is gekomen... is dat Colt een goede vriend met... Uh, met uh, hoe heet hij? Uh, nou ja, voormalige Italiaanse ja, premier was. Niet Craxi. Uh, Prodi. Nee, Prodi hey, was Romano Prodi. Prodi. Dat, dat waren ja. dikke vrienden. En ja. Uh, ja, hij heeft hem gewoon zijn vriendje erbij gehaald. En dus op een heel banaal niveau worden soms hele fundamentele beslissingen genomen. Wat je wel ziet is, dat zegt eigenlijk, nou ja, dat weet ook iedereen inmiddels wel... dat er toch een paar fundamentele elementen ontbraken aan wat je nodig hebt om een muntunie te zijn. Ja. We gaan even... Dat wordt nu langzaam gerepareerd, moet je maar hopen. Ja, laten we dat hopen. Ja. Ja, ja, ja. Even terug naar wat, er, wat er, uh, over, die, over die economische crisis naar nou, meneer Volbrecht, Transavia heeft gezegd, we gaan de ja. organisatie compacter maken. En dat geldt eigenlijk een beetje voor alle uh, organisaties. Uh, dat betekent uiteindelijk ook dat er neem ik aan repercussies zijn... Op, uh, voor de leveranciers van bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen. Merkt ja, u dat? Het is voor ons gelukkig een wereldwijde markt. En uh, de totale behoefte aan vliegtuigen neemt uh, toe... Enorme orderportefuils. Boeing uh, was er in het nieuws, die heeft een portefeuille van 379 miljard. Ja. Goedemorgen. Dus dat, dat is een bijzondere industrietak in die zin. Wat je wel ziet, is dat je af en toe wat rationaliseert. En, maar dat zie je ook over landen heen. Hè. Uh, België bijvoorbeeld uh, kwam in het nieuws veel sluiting op het moment. Zware ja. industrie. Ja. Dan hoor je uh, de arbeidskosten gemiddeld in België. Dat is opgelopen naar 38 euro per uur. Terwijl Nederland op 32 zit. En Spanje op 20. Heel ja. opvallende verschillen. Ja. Nou daar moet wat rationalisatie in komen. En dan is er uh, zoveel kennis en vaardigheden in de landen om ons heen. En in Nederland dat het zelf terugkomt. Het gaat wel vrij lang duren. Is ook ja. mijn verwachting. Ja dat over Spanje zijn Aargen Wordt dat niet het nieuwe China? Maar als je ziet dat er oh, tegen die, die landkosten dan, nou, dan moet er wel ja. heel veel gebeuren. Maar, ja, maar voor lokale producenten, een automobielfabriek bijvoorbeeld. Die wil toch uiteindelijk zijn distributiekracht bij ja, zijn als je gaat kijken, houden. En, en je moet zoiets saneren. Dan kijk je natuurlijk toch direct ook naar de, de arbeidskostenfactor. Ja, ja. Wat we in Nederland goed doen is dat we mensen en machines heel effectief laten samenwerken. En dan heel gefocust. Maar als je puur uh, vooral het behouden van het verleden doet... wat in dit geval gebeurde met die arbeidsontwikkeling... Uh, of de kosten van de arbeid in België... dus automatisme-indexatie... dat dat erbij komt als enige land in Europa... maak je uiteindelijk jezelf ja. kapot. Ja. ja, te duur. Ja, ze, ze hebben het over zichzelf afgeroepen. Nee. En, en in die zin vind ik het ook wat kro krokodillentranen. En ik, ik woon al 22 jaar in het land. Wat er nu gebeurt... Je wil dat behouden, die indexatie. Iedereen zegt ook buiten: dat moet je mee stoppen, want dit gaat fout. En als je het fout gaat, dan heb je krokodillentalen. Maar die indexatie is in Nederland al 30 jaar geleden ongeveer afgeschaft. Afgeschaft. Dus ik begrijp het niet. Maar we hebben een hypotheekrente rente Ja, die hebben we. Maar er gaat nu ook eindelijk een klein beetje iets erbij. Maar daarin heeft Duitsland natuurlijk veel sneller geacteerd. Erik, ga u even meenemen naar de column van Hans de Geus, financieel journalist. Morgen, zondag 28 oktober, dan is het zover. Het is de dag van de stilte. Deze column gaat over geld, dus de vraag... wat is stilte eigenlijk waard? Lastig te zeggen, maar soms is het best veel waard. Zo te zien, we kopen er een heel buitenhuis voor... of zijn bereid de halve aardbol over te vliegen... om zich in de Peruaanse Andes een beetje van stilte te genieten. Stilte vertegenwoordigt dus waarde. En dat geldt ook voor een lekkere pizza. Hoeveel die waard is... Dat hangt er vanaf. Hoeveel trek je hebt... of er net een goede partij voetbal op de feest is om hem bij op te eten, et cetera. Maar over het algemeen is de waarde die de pizza biedt... groter dan de kosten. Anders zou je hem niet bestellen. Nou, wat zijn dan die kosten van een pizza? Even kijken. Margarita bij de pizzeria in de buurt is 6 euro. Maar dan is hij nog niet hier. Er moet wel een brommertje de halve stad door bleren, En dat kost weer stilte. En stilte is geld waard, zagen we net. Hoeveel geld? Ik vroeg het het planbureau voor de leefomgeving. Ze vonden het een interessante vraag, maar er is natuurlijk geen objectief antwoord op. De volgende manier om tot een inschatting te komen vonden ze wel aardig. Neem aan dat de pizzacourier in elke straat een tiental hardwerkende ZZP'ers... één minuutje van hun werk houdt. Een uurtarief is zeg 50 euro. Laten we zeggen dat hij acht straten door moet. De doorbroken stilte voor die ene pizza is dan bijna 60 euro waard. Het ongrief van andere bewoners zou je er eigenlijk nog bij op moeten tellen. En dat is niet gering, want scooters staan nummer 1 op de lijst van vervelende geluiden. En dat is erg, want er zijn inmiddels meer dan 1 miljoen scooters in Nederland. Immers zich bewegen, maar steden weren auto's... en het openbaar vervoer wordt uitgekleed. 6 euro dus voor een pizza, of 60 euro. Het is nogal een verschil. En dat wordt opgewacht niet door de consument... Niet door de leverancier, maar het wordt afgewenteld op de omgeving. Onzichtbaar, onmeetbaar, maar dus niet onhoorbaar. Ik wens u morgen een hele fijne, serene, jaarlijkse dag van de stilte toe. En mocht u een pizza bestellen, geniet ervan. En dat zei Hans de Geus, columnist. Tot zover deze Trosse bedrijf. Een aflevering met CEO Sjoerd Vollebrecht van Stork en Rol Jansen, journalist en de auteur van de euro. Zometeen na dit uh, het nieuws van twee uur, de Tros Auto Show. Regie was in handen van Jan van de Vlucht. Techniek, Roven Schreuder. Basalternaar, Micha Blok maakte dit programma. Tot zo. Samen thuis, samen het 6 november. Verkiezingen in de Verenigde Staten.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 Bureau Buitenland tussen 7 en 8. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.